Sun Zeng Kai was het jongste lid van het politbureau en werd door sommigen gezien als potentiële opvolger van president Xi Jinping. Maaltijdbezorger Deliveroo gaat zijn couriers verzekeren tegen bedrijfsongevallen. Zelfstandige bezorgers die tijdens het werk een ongeluk krijgen en thuis komen te zitten... krijgen nog één maand drie kwart van hun salaris doorbetaald. Wereldwijd worden alle 35.000 bezorgers van Deliveroo automatisch verzekerd.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 is alle dagen zo wordt men ons zo vaak, de mensen klagen, maar ik heb maar dingen aan dus de twaalf meter. Ik zing een liedje door de lichten. Ik zie de zon, al zijn ze diep. Jubelt uit, zingen ik fluit zing de posten vier. Ik zie de zon, al is het maar ja dit mij steeds tegenlaat. Ik ben optimist, want was ik steeds geweest een levenvuil, is voor mij niet het wit. Eens zie de zon, als het ze niet. zon, jubelt uit, zingen ik met de volgende I'm <laughs> Je moet een meisje luistert naar de naam van Vrees, echte honland zijn verschijning nampen naar de hindervlees. Nooit moest zij iets van verkeering je wordt ze ongezond, maar die weg naar de bevrijding, het verrucht van mond tot mond. Vries heeft een caladies. Oh, wat is dat kindje in Assas? Vries, eert een Kanadis. Samen in die ben dan volgas. Is, is, wil ze wel graag weten wat een kis is. Vrees heeft een kanadies. Oh, wat is dat kindje in Hassas. Een Hollandse aanbidder, haar van vrouwen of zoiets Nee, hij dadelijk, had antwoord niks ervan, ik op een fiets Nu is Dreesje aan het studeren, iedere middag neemt zijn les Want tot nog toe was haar Engels enkel maar oké okay. en yes. Drees heeft een Canadees, o wat is dat kindje in haar jas Drees heeft een Canadees, samen in de Jupen dan Is is dit ze donker weten, want de kis is de lees heeft een kaladees. Oh, wat is dat in Assas? Zijn maat uniform, die vraagt ze even van de wijs. Vraag je haar, weet je wat lauw nou is, zegt ze smachtend haar in nice. Och hoe zal het gaan met reesje als haar mooie Canada binnenkomt weer zal verwijnen naar zijn oom in de Vrees heeft een Canadees, ook oh, wat is dat liedje in Hassas. Vrees heeft een Canadees, samen in de jip en dan voor gas.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 Wensen een beetje levensvreugd, schijnt een nieuwe moed. Breng in een zijn zonnetje onder de mensen, een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Voor zo nu en dan hun liefde wensen, het spreekwoord zegt die goed doet goed om te moed. Kun je wat oversparen? Gaat het je zakelijk goed? Blijf daar niet aan het vergaren, maar geef eruit dat de moet Leven en laten leven, daar komt het hier op aan. Kun je een andere geven, doe het golemst rond aan. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed.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 En heb je niet te schenken, heb je nog geld nog goed? Kun je wild dat bedenken, troost brengen waar het de moet? Mooie gedachten en daden brengen ook zonneschijn. Maak dat de doornen paden ook nog wat rozen zijn. onder de mensen een blij gezicht te zien doet je toch goed voor wel nu en dan hun lief te het spreekwoord wordt echt die goed doet goed om de moed. Ik hoor nu meer en meer precies als toen verweer als in Keer. Daar zijn de appeltjes van de oranje weer. Zie de zoekt ze zelf maar uit. Kleine grote kemp ze elke de maat. Beter is in het zappertje in de man nog graag. Oh, daar zijn de appeltjes van de oranje weer. slaan de zapper sla Geld aan de vrouw, die staat er niet voor van je hele hoge de maar in. En van je hele holle houten moet varen. En van je hele holle houten moet varen. Ze zijn nog eens zo fijn als de ammertjes van Piet. En van je hele holle houten moet varen. Tjij zon verdroot gehoor en hij verkoopt het door. Als hij maar begint, dan zingt de heen de buurt in door. Ja, daar zijn de appeltjes van de Oranje weer, de ziendezappen zoekt ze zelf maar uit Kleine, grote, kerksen elke maand, bijt is in het zappen, zo roept de man nog straat Daar zijn de appeltjes van de Oranje weer, de ziendezappen slaan je in Geld dan de vrouw, die staat er niet voor lauwer van jij nou en van je hele holle houdt er de moed maar in. En van je hele holle houdt er de moed maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Pietijnen. van je hele holle houdt er de moed maar in. Nog eens zo fijn als de handen van Fidène en van je hele handen, houd er de moed van in. En van je hele, houd er allemaal handen van de Rijne, houd er de moed van in. U hoort de muziek van de Gessona's, maar zolang er dagen zijn, en daarvoor niet het 1946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 En u hoort hem nu met 1934, Bob Scholten, met nacht en Weltrusten. Duizend oren horen zaken, het sympathieke, goede In den ether door de avond na de zending uitgebracht. Weinigen slecht denken even. Aan de waarde van zo'n woord, daarmee af Berlijn of Londen. hebben al zo vaak gehoord. nacht en de rust. De rusten en de Zeker een rode liedje als je opstaat en wordt wakker. Met een ongewekkere vreemd, wie is altijd vrolijk blij? Zet alle zorg opzij. En heb je ooit verdriet, denk aan dit licht.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 en hoe echt hij loopt te genieten op zijn alle dag Met zijn pijp die als een schoorsteen hij het geheel Dat is voordelig want anders rook hij mijn gordijnen veel Ik heb een huis met een tuintje verhuurd. Verlegen in een gezellige buurt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 Ben dat, dan alles veel beter zal gaan. Ik heb een vraag, een heel kleine vraag: waarom mijn vader zijn zoon in de oorlog verliest? Ik heb een vraag.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 We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere mijn zin, we zien, dan blijf ik wel, maar slapen. Nee, hebben doet het onverschil als het ten val is. Want zij, wat zeg val, want wij zijn zo laden. Nee, het ziet je, dat je het We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Blijven, pas, wij hebben een ongeluk nodig, kerels. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn lastig en laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opzallen en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, wat zij, op zee, op zee, op zee, op zee blijven, maar blijf maar kwast van zwart. wij we hebben een ongeluk nodig,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 en verloren, nat en halve bevroren, zo had ik haar nooit gezien. Zo'n verdrietig meisje pringt je van de wijs weet niet goed wat je moet doen. Voor ik het besefte, gaf ik haar opeens een zoen. Mooie meisjes blij.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 je haren, de wind en alles wat je vindt. En die je je kon bent, gon je nog prees, je en een hoenpapa bent. Iedereen moet mee of die wil, ja of nee. Alle plekje, partij, alles honderdbeen. Kom maar loop, martel na met je griep en niet aan. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je en de blik. Naar de vrouw en dun en dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Een koning dat ons gaan, met een marmerliep straan met twaalf en kabouters en de bombs zonder naam, met het mes op je keel, met mijn pacht en deel, je vuur en je vlam en de hele rotte de weg met de vijand, is een houten kanon, met toeters en madalen en een hele grote tron, met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. de hoop op de vrede met weleer combinie. Kom nou en ga mee, over land en zee. Naar het slaap waar ik woon, alle stoepen die zijn schoot. Doe mijn huis, naar mijn duim, naar mijn tolper rood en brein. Daar mijn achterbalkon, daar wil ze mee.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 Zijn toch alle meisjes lief voor jou? Oh Mario, waarom zeg je mij niet hoe?